Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Den Haag is er vanmiddag opnieuw crisisoverleg over het coronavirus. Dat overleg wordt gevoerd door de betrokken ministers en duurt een uur tot anderhalf uur. Premier Rutte houdt na afloop een persconferentie die rechtstreeks is te volgen op radio, tv en internet. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemde het Amerikaanse inreisverbod vanochtend al potentieel heel ingrijpend. President Trump maakte vannacht bekend dat vanaf zaterdagochtend vroeg mensen uit 26 Europese landen, waaronder Nederland, de VS niet meer in mogen vanwege het coronavirus. De Europese Unie zegt teleurgesteld te zijn over de eenzijdige beslissing van de VS... om een inreisverbod voor Europese landen in te stellen. Het besluit is zonder overleg met de Europese Commissie genomen door president Trump. In Spanje heeft de minister positief getest op het coronavirus. Het gaat om Irene Montero, de Spaanse minister van Gelijkheid. Ook haar man zit nu in quarantaine, dat is de vicepremier. De gezondheidsautoriteiten in Iran melden dat er in het land de afgelopen 24 uur... meer dan duizend geregistreerde besmettingen zijn bijgekomen... Het dodental is er opgelopen tot 429. Er zijn waarschijnlijk veel meer ouders getroffen... door de kinderopvangtoeslagaffaire dan eerder gedacht. Die conclusie trekt een commissie onder leiding van oud-minister Donner. Het gaat om ongeveer 1800 ouders die waarschijnlijk of mogelijk getroffen zijn. Eerder werd dat in 300 gevallen vastgesteld. In Griekenland is de Olympische vlam ontstoken voor de Spelen van 2020. Vanwege het coronavirus gebeurde dat alleen in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders. Anna Korakaki, olympisch kampioen bij het pistoolschieten... was de eerste vrouw in de geschiedenis die de eerste meters met de vlam mocht afleggen. Over een week wordt de fakkel overgedragen aan Japan. De gouverneur van Tokio heeft nogmaals gezegd dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat de Olympische Spelen worden afgeblazen vanwege het coronavirus. Het weer van west naar oost trekt een gebied met buien over. Daarbij is kans op hagel en onweer. Er staat een vrij krachtige tot harde westenwind. De temperatuur stijgt naar 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag en welkom bij deze gloednieuwe uitzending van Zandvoort Lunch. Het is donderdag 12 maart, dus dat betekent weer een nieuwe uitzending tussen 12 en 2. Vandaag mag ik het programma presenteren samen met Lucie onze gloednieuwe sidekick bij Zandvoort Lunch. En uh, wil je nou ook het uh, team van ZFM versterken, dat kan zeker... Stuur dan een mailtje naar programmaleidingfzfmsantwoord.nl en doe mee. Het is hartstikke leuk om te doen in je vrije tijd. Uh, in deze uitzending komt uh, muzikant, uh, gitarist en zanger uh, Patrick Vos langs. Uh, hij vertelt over zijn dagelijks leven als muzikant en uh, zal ook enkele liedjes voor ons gaan spelen hier live in de studio. Onze vaste rubrieken Artiest van de Dag en het liedje van de Sidekick komen voorbij, maar eerst... Goedemiddag, Lucy. Goedemiddag. Ja, maar... Le Leuk dat je met mij samen dit programma wil presenteren. Uh, we gaan eerst even naar het laatste nieuws en het uh, nieuws wat ons opviel de afgelopen week. En dat kan natuurlijk niet zonder het coronavirus, want dat nieuws domineert al weken, bijna maanden al uh, de voorpagina's en het nieuws dagelijks. Uh, even een korte update... Uh, er zijn inmiddels uh, zeker 500 mensen in Nederland besmet binnen twee weken. En wereldwijd zijn dat tegen de 100.000 mensen. In China uh, is een klein goed nieuwtje erover te vertellen. Ja, toch? ja dat, uh, we hebben net gehoord dat uh, Donald Trump... die uh, uh, geeft geen toestemming meer voor uh, mensen uit Europa... naar uh, de Verenigde Staten te komen. Ja. En China kondigde vanochtend juist dat de piek van de epidemie... Uh, in het land voorbij is. Okay, nou zo, dat, ja. zo heeft de Nationale Gezondheidscommissie... donderdag in Peking verklaard. Nou, en, dat is een, uh, een, een mooi nieuwtje op zich, toch? Ja, en mochten er de mensen zijn die nog vragen hebben... dan dus denken van... Wee, wat gebeurt er toch allemaal? Vragen, als ze vragen hebben over het coronavirus... neem dan contact op via 0800 1351... En daar kunt u terecht met al uw vragen hierover. Ja, okay. Dus contact opnemen via het nummer 0800 1351. Ja, en uh, bijvoorbeeld ook contact opnemen over of je nog handen mag schudden. Hè? Want dat was de afgelopen week ook in het nieuws. Onze premier riep op om dat niet meer te gaan doen. En maar, maar hij vergat... Een paar seconden daarna alweer zijn eigen belofte. Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handen schudden. Dan... Oké, okay. Dank uh, voor de ja, vanaf, ja. Oh, sorry, dat oh, mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, oh, over, over, over. Ja, het uh, fragment is inmiddels uh, heel vaak op het internet te zien geweest, voorbijgekomen, gedeeld. Uh, ja, het was, uh, ik denk dat hierdoor wel meer mensen uh, er op de hoogte van zijn dat, uh, van de persconferentie. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu uh, <laughs> voetjevrij zijn. Oh ja, Hoe elleboogstoten. Ja, doe en jij elleboogstoten dat ook al? En of? voetjevrij of zo. Ja. <laughs> ik ook wel wat. <laughs> Heb jij al een alternatief gevonden voor het handen schudden? Uh, ja. Ik sla het allemaal met mijn elleboog. Oh ja, zo. Zo stoten. <laughs> neuzen, zo. Nee, nee, doen we niet. nee. Nee, nee, nee. Nee, dat is... <laughs> ja. Oké okay, dan. Uh, we hebben natuurlijk ook deze maand uh, een afscheid van De Wereld Draait Door op de tv. Want Matthijs van Nieuwkerk kondigde natuurlijk uh, afgelopen maand aan dat hij ging stoppen met uh, zijn programma. En dus komen er uh, verschillende gasten voorbij die 15 jaar De Wereld Draait Door uh, hebben meegemaakt. En ook uh, afgelopen week was uh, uh, zanger Waylon te gast. En hij had een uh, afscheidsnummer voor de wereld daardoor gemaakt. Hij heet Afscheid Zonder Pijn. En de reacties op uh, de social media, Twitter en zo, waren ontzettend goed. Dus uh, ik denk dat we daar maar even naar gaan luisteren. Dus hier is Waylon met Afscheid Zonder Pijn. Ga doen alle zin en alles kom wat één minuut Wij stoppen niet, dat doen we nooit. Maar de zon ook, was wassen vleugel. Van Zandvoort. Maybe this love. All I know. It's never gonna be the same. Maybe this love. All I know. All I know. It's never gonna be the same. These are the days I feel alive. I feel alive. Cause I'm around you. And we walk in the rain. Side by side. It's no surprise that I would never go back without you. Best of me she my shadow to the verge of insanity If you're still here means there's still us Got me thinking London. I'm only guessing but no pretending no more We can start over again They don't know where we've been They don't know what we've seen on oh, If you're still here it means they're still us Got me thinking Natuurlijk, uh, chef-special met uh, Maybe This Is Love uit hun gloednieuwe album Unfold, uh, dit jaar uitgebracht. En al verschillende nummers zijn daarvan verschenen. Uh, ja, de chef-special is natuurlijk ook uh, ooit begonnen bij de Wereld Draait Door met een van hun eerste optredens. Keek je eigenlijk vaak naar het programma, Lucy? Naar de Wereld Draait Door? Heel af en toe, had ik er tijd voor. Ook, de, ook de laatste tijd nog? Of nee. Vooral nee, vroeger? Nee. vroeger. Ja, zeg maar, in nu, het begin van het tijd. programma. Nee. Oké. Okay. Dus kan je me niks over vragen? Oké, okay. prima. Uh, we gaan uh, alvast even naar de, het laatste nieuws uit Zandvoort. Ja, we hebben een nieuwtje van de uh, Centerparks. Op woensdagmiddag hield de politie een 31-jarige Pool aan op verdenking van inbraak in de vakantiewoning aan de Vondellaan in Zandvoort. Dat was omstreeks 16.50 uur, dus 10 voor 5, zag het personeel van vakantiepark dat de gordijnen van het pand gesloten waren, terwijl ze daar, daarvoor tijdens afwezigheid van de eigenaar nog open waren geweest. Personeel blokte het vakantiehuisje af, zodat niemand ongezien weg kon gaan. Vervolgens werd de politie gebeld. Omdat niet duidelijk was of er iemand in het huisje was, werd naar verschillende waarschuwingen diensthond Bart naar binnen gestuurd. Okay. Ja. Deze vond de verdachte. De man bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben... En hij werd aangehouden. Oké, okay. nou wat een vervelend uh, eigenlijk nieuwtje toch? Dat, uh, ja, dat moet de je de toch hond. niet meemaken op zo'n vervolg? Nee, dat wil je niet. Je... De, de, de, de verdachte is wel gebeten door de diensthond. Oké. Okay. En de man is onder doktersbehandeling gesteld. Oké. Okay. Dus hij is wel, uh, de verdachte is wel terecht, al. Ja, ja okay. hij is gepakt. En uh, ja, dat is het risico van het vak. hè? Ja. Oké. Okay. Dat kan gebeuren. Dan uh, had je nog een nieuwtje over de Formule 1 en het coronavirus. Ja, Want... dat, daar gaan we weer. Ja, vraag ons toch af, heeft het uh, invloed op ons uh, lang verwachte uh, Formule 1 gebeuren op het circuit van Zandvoort? Ja, dat zal toch wat zijn. Maar... <coughs> ja, en uh, we hebben daarvan uh, iets uh, aanvullend nieuws gekregen. En uh, Jan Lammers zegt daar iets over. Ja, bij NH Nieuws. Hè? Ja, bij NH Nieuws. Gaan we ja, even naar luisteren. Hier is de uh, sportief directeur van... Dat het heeft heeft. Uh, er zijn gigantisch veel evenementen en organisaties uh, die hier uh, natuurlijk mee te maken hebben. En uh, wij, wij hebben niet, uh, niet anders te doen dan ons gewoon aan het advies van uh, het RIVM uh, vast te houden. Uh, maar het is een wereldgezondheidsprobleem. Uh, en uh, ja, daar moeten we natuurlijk op een verstandige en uh, ja, goede manier naar kijken. Maak je hier zorgen? Nou, zorgen maken, dat moet een beetje in je zitten. Hè. Dat, dat, ik ben meer iemand van uh, de oplossingen waar je aan denkt. Maar nogmaals, het, het gaat hier gewoon over de gezondheid van mensen. En uh, dan, dan valt ieder evenement of sportevenement, hoe mooi ook, uh, het belang daarvan valt in het niet. Dus we moeten gewoon even pas op de plaats maken. En gewoon uh, rustig afwachten wat, wat, uh, uh, wat hier uh, in de toekomst over gaat gebeuren. Maar laten we vooral hopen dat, uh, dat uh, ja, die nare situatie zo snel mogelijk onder controle uh, komt... Uh, en, en meer voor de gezondheid van de mensen uh, nog veel belangrijker dan natuurlijk uh, een Formule 1-race. Ja, we hoorden Jan Lammers uh, in een interview met Enna uh, Nieuws. Ja, hij, hij denkt toch nog wel dat de kans groter is dat het wel doorgaat. En dat hoopt iedereen natuurlijk ook. Ja. Dus dat uh, ja, inderdaad ook dat inreisverbod uh, voor de Verenigde Staten, voor Europeanen. Dat ja, het, het zijn wel grote maatregelen allemaal. Ja, echt wel. Dus we houden ons hard vast. Ja, maar. wat ze in Nederland gaan doen ja. uh, ermee. Er is uh. een sprankje hoop dat in China de piek voorbij ja, is. Ja, inderdaad. Dus dan zou je ook denken dat het in andere landen... Ja, snel en, la uh, en laten we ons houden aan de regels. Handen wassen, hoesten in de elleboog. En, en, dan, uh, en dan met diezelfde elleboog elkaar begrijpen. <laughs> <laughs> ja, maar je kan ook uh, oh. met je puishoof met, uh, met oh, tegen elkaar. Ja, dat ja, kan ja, ook. Ja. Nou, helemaal van, uh, goed. Box. Ja, inderdaad. Maar laten we ons daaraan houden. Het, is beter ja, dan, het uh, voorkomen is beter dan genezen in ieder geval. Oké, okay, nou zometeen hebben we alweer uh, Patrick Vos uh, in de studio. Hij uh, gaat alweer uh, wat muziek voor ons spelen zometeen. Maar dat zometeen inderdaad. Eerst naar muziek. Hier is uh, Castro met Otto Matthew. Daar ging uh, ander geluid doorheen. Sorry. Gastro met uh, Automatic hier bij uh, Zandvoort Lunch op de donderdag uh, bij ZFM Zandvoort. En uh, inmiddels is aangeschoven in de studio uh, Patrick Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er weer uh, kon zijn uh, vandaag. Ja. Uh, ja, hoe, hoe gaat het? <laughs> uh, goed, ik ben uh, lekker bezig met... Uh, optredens? Optredens, ja. Ik af en toe uh, Amsterdam aan het uh, in een... Uh, in een kroeg waar uh, songwriters uh, kunnen spelen. En dan, uh, op dinsdagavond ben ik daar drie nummers aan het... Uh, heb ik okay. daar al een keertje drie nummers gedaan. En voor de rest uh, met jam sessies meedoen. Maar het is niet uh, dat ik constant met muziek bezig ben. Maar wel uh, regelmatig. Maar ook met andere okay. dingen. Dus ja, leuk. En het wordt ook leuk ontvangen door de mensen. Ja, ja. ja sowieso. Altijd wel, ja. En uh, dat is hier in de buurt, hè? doe je dat? Uh... Um, ik doe in Hillegom af en toe met een jam sessie mee. Maar ook, um, ook in uh, ja, op andere plekken. Ik ben gewoon, ja, ik ben. Ik ben veel met muziek bezig en thuis ook aan het opnemen. En, uh, je ook uh, eigen nummers aan het schrijven mee bezig? Op dit moment heb ja, ik heb gewoon al heel veel geschreven en ik denk van ja, ja. Ik, kan, ik kan er nog even, even een paar bij gaan schrijven, maar dan, ja, dan word je ja. gewoon too much, weet je wel. Ja, gewoon, want je was moet natuurlijk ook gewoon al, Met hetgene wat ik nu heb wil ik, uh, wil ik gewoon iets. Uh. Ja. ja, je was natuurlijk al eerder een paar weken terug ook al in de uitzending uh, ja. met een paar nummers. Het was erg goed bevallen, dus uh, ja. dan ben je nog een keer teruggekomen, hartstikke leuk. Ja. En uh, wat heb je als eerste voor ons geluisterd? Uh, um, ik heb ooit een liedje geschreven in. Uh, een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of uh, zeven geleden en uh, dat gaat over Facebook en over uh, en hoe ik daar naar uh, kijk okay. en, en het, is, het is een knipoog, het is, het, is, het is niet dat ik niks met Facebook heb, maar misschien juist wel ook een beetje iets mee heb en het uh, uh, geeft de duimen omhoog. En wat is de kern van de boodschap? Nou, eigenlijk van wat, wat voor mij de kern is, is van wat is vriendschap? Uh, je bent met Facebook vriend, maar ja, ken ik je eigenlijk wel echt en ben je echt een vriend die voor mij door het vuur gaat. En, uh, en daar, uh, ja, ik heb daar af en toe, uh, ik heb daar gewoon mijn twijfels over en ik denk van ja, je, je wordt heel snel vriend genoemd, terwijl uh, ja, ik denk van uh, wat is vriend, wat is een vriend? En, nou, mooi. Dus, dus dat, dat Leuk, gaat. ik ben benieuwd. Ja. We gaan even luisteren. Ja. Hier is Patrick Vos, dames en heren, live in de studio. Ik wil likes De duimen omhoog keer op keer Maar bijheid maakt me bang Daarom geen knuffels meer Om wat ik doe en ik voel wil ik niet eer? En voordat ik ga slapen, dan zet ik mijn laptop aan. Dan log ik in op Facebook, vertel wat ik vandaag heb gedaan. Oh, en dan check ik al mijn vrienden, waar ze naartoe zijn gegaan. Ik wil likes, likes, de duimen omhoog. Ik wil likes, de duimen omhoog Ik wil likes, likes, de duimen omhoog Ik wil likes, de duimen omhoog Oeh, de duimen omhoog o, Gisteren stapte ik bij toes in een verkeerde trein Ik kwam toen uit bij porno terwijl het Facebook moest zijn we gaan uit de kleren, dus het verschil is klein. Dan van mij cadeau Maar face to face dat hoeft niet meer Het is lekker veilig zo Op straat en op kantoor In de bus en in de trein Met je smartphone op, met je, op Facebook Wat is dat fijn Maar al die goede vriendschap Het is voor mij maar het schijn Stel nou dat het morgen heel erg slecht met me gaat Ben jij die, dan die goede Facebook vriend Die aan mijn voordeur staat Om me te troosten Bij te staan met raad en daad Alright Ik wil likes, likes De duimen omhoog Ik wil likes De duimen omhoog Ik wil likes, likes de duimen omhoog, ik wil de, de duimen omhoog. Oeh, de duimen omhoog. Oeh, de duimen omhoog. Oeh, de duimen omhoog. Ja, mooi, dankjewel. Wat Super, wat een uh, de, de, uh, de grappig onderwerp hè? Facebook. Uh, ja. Om daar een nummer over te schrijven. Waar was die inspiratie vandaan gekomen? Nou, eigenlijk, ik, ik vind het leuk om af en toe ja, buiten, buiten het uh, liefdesleven, perikelen, om uh, gewoon liedjes te schrijven over, uh, over maatschappelijke kwesties. Tenminste, ja, uh, omdat om daar ook aandacht aan te geven en aan, ja. aan, aan, aan niet zozeer liefde tussen twee mensen, maar ook liefde naar, naar, uh, ja, in een, een ruimer begrip. Dus, dus ja, je kan de hele, de hele, in de trein de hele tijd naar je Facebook, naar je smartphone gaan zitten kijken, en, maar je kan ook in de realiteit kruipen en, en een gesprek aanknopen met degene die voor je zit. Ja, en ik vind dat altijd leuk. Ik heb ik ik doe bewust als ik in de trein zit, probeer ik zo min mogelijk op die uh, op die smartphone bezig te zijn. En en te kijken ja wie is er nog bereikbaar en wie, ja. met wie kun je ja. nog een leuk gesprek beginnen jammer is dat hè maar dat je... ja, het is juist leuk om dat dan wel te vinden ja. uiteindelijk met mensen ja maar iedereen zit me meestal op die telefoon het is het is echt dan wel jammer we je bij twee mensen die die, die, die, die, die met elkaar die die, die die dus contact met elkaar hebben niet of, dus hey. ja dan kun je daar wel bij aansluiten ja. soms ja. In een, maar dat is, dat is ook weer een beetje Ja, ja het, is, het is jammer dat, het, dat, dat je komt daar dan zo moeilijk tussen. Ja. Je, je, je hebt geen oogcontact, dus je hebt dan ook geen gesprek nee. daarmee. Nee. Al zou het maar over het weer zijn, dan heb je al iets. Ja, ja. Dat is sowieso. Het is gewoon leuk altijd. Ik vond het vroeger altijd wel ontzettend leuk als je dan in de trein stapte. En, en uh, ja, je had zo maar een praatje ineens. En, ja. Ja, dat vond ik altijd wel leuk. Ja, jammer, jammer dat natuurlijk... ja, ja, ja, over het weer of over het coronavirus. Ja, dat, ja, dat is ja, nu het ja. nieuwe, nieuwe ja, weer. We is is dat nu... het ja, het is moet het minimaal uh, <laughs> zoveel keer gezegd worden. Verna nee, nee, ja, nee, nee, okay. laat door mij, maar, nee. Nee, inderdaad, dat is maar beter ook. Uh, even kijken, we gaan door naar onze eerste rubriek van de uitzending. Uh, Artiest van de dag. En vandaag is dat uh, James Taylor. Uh, hij is vandaag jarig en 72 jaar oud geworden. Hij is bekend als Amerikaanse singer, songwriter en gitarist. Hij stond al een aantal keer internationaal hoog op de hitlijsten. En onder andere met het nummer Fire and Rain, uitgebracht in 1970. Uh, dit nummer stond wekenlang ook in Nederland uh, in de top 40. Dus uh, in de rubriek Artiest van de Dag, waar nog een jingle voor moet worden gemaakt overigens... Uh, want de naam is veranderd van Artiest in het Licht naar Artiest van de Dag... Uh, we gaan even luisteren naar Fire and Rain van James Taylor hier op ZFM Standfoort bij Zandvoort Lunch yesterday morning they let me know you were gone. Suzanne the plans we may put an end to you I walk down on the morning.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 De Whitney Houston met het nummer I Wanna Dance With Somebody. En deze is aangevraagd door een luisteraar. Ja, door mijn uh, allerliefste schoondochter Poenar. Nou, leuk dat, uh, leuk dat ze ook meeluistert. Uh. Ja, toch? Heel, leuk. Heb, Heel jij, leuk. heb jij nog een nieuwtje klaarstaan? Dat dacht ik. Ja, dat heb ik. Er uh, is uh, vanmorgen bij Velse is uh, de spitspont uh, tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Is vanmorgen vroeg wederom uit de vaart gehaald. Om een technisch defect. Okay. Er is namelijk olie op het dek terechtgekomen omdat de monteur te veel heeft bijgevuld. Ah, de dat overtollige, is niet zo oh nee, niet handig. <laughs> de overtollige olie kwam daardoor in een ontluchtingspijp terecht en uiteindelijk door de harde wind op het dek van het schip. Een woordvoerster van de gemeente het vervoerbedrijf laat weten dat pont waarschijnlijk de rest van de dag niet zal varen. Oké. Okay. Dat lever denk ik dan best wel wat uh, oponthoud. Ja, ja. Het, uh, het gaat uh, zeker de, de zes tot zeven uur duren voordat, het, uh, voordat het dek gereinigd is. Dus Oké. Okay. Vandaag het, uh, wordt het hem niet meer. Nee, dat, uh, want het heet voor ni niet voor niks ook een spitspond, denk ik. Dat er veel verkeer overheen gaat. Ja, maar. Het, is, uh, het is een heel druk pond. En, pond, uh, de punt toch? Ja. Drukpunt, pont. Dr ja, ja, het is een pont, nee. Een spitspont. <laughs> maar ook een drukpunt. een <laughs> drukpunt. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval... Uh... Ja, het is ook al eerder gebeurd, zie ik in... Uh... Ja, eerder, lag, uh, eerder dit jaar lag de spitspont ook al twee weken stil... door een technisch defect. Het is niet vreemd dat er problemen zijn... want de, de ponten zijn ingezet, die ingezet worden over het Noordzeekanaal, zijn al zeker 90 jaar oud. Zo, dat is nou, daar zijn we dan een beetje aan vernieuwing toe. Doen, ja, denk inderdaad. Ik zo. Dat, uh, dat uh, mag wel een gebruikt. gebruiken. Ja, uh, dus gemeente Velsen. <laughs> huppetee. Aan de gang. Aandacht <laughs> nou, okay. helemaal goed. Dankjewel. Uh, voor het brengen van het laatste nieuws. Nu ja. gaan we weer naar muziek. Hier is uh, Lippenstift van Marco Bessato. Zometeen natuurlijk nog meer nummers van oh, nummer, Patrick en zo. Ik dus luister zeker ik nog even. Ik praat uh, door de zanger en dus Maar we gaan luisteren.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 Zijn. Stel jezelf vandaag, Ben jij niet veel meer waard? om de lippen stift op zijn kaart? Ja, we hoorden uh, Lippenstift van Marco Borsato en uh, rapper Snelle samen met uh, John Eubank hier op Zandvoort uh, FM, uh, ZFM moet ik zeggen. Uh, ja, dat was alweer uh, de muziek. En uh, Patrick Vos is nog steeds bij ons in de studio. Uh, heb je nog meer nummers voor ons ja, toevallig het. meegenomen? Ik heb nog een nummertje meegenomen, nog wat bij... In, uh... Heb je ook uh, uh, veel Engelstalige en Nederlandstaligen Hoe zit ik dat? Heb, um, nou, het is, het is denk ik 70, uh, 60 40 60 Nederlands en 40 Engels. Oké. Okay. Vooral omdat ik Nederlands makkelijker schrijf. Ik ben, mijn woordenschat in het Engels is niet zo groot en het is dus lastig om te rijmen. Oh ja. Dan moet je ja. met woorden boeken en toestanden. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zullen we anders gaan luisteren naar een van de, kan, de nummers als en, je er klaar voor bent? Ik kan... Laten we even het Nederlands doen en misschien straks nog een Engels. Uh. Ja. Ik heb nu al een Nederlands voor me liggen. Oké, okay. we gaan luisteren. Ja. Het heet uh, Gelukkig met haar. Oké. Okay. Met jou. Ja, we gaan luisteren. Ja. De duinen gelukkig op het strand, gelukkig in dit leven, lekker aan de rand. Gelukkig met zijn lijf, sterk en snel, gelukkig in de liefde en ook in het spel. Van bomen maakt hij beelden, van schelpen mozaïek, van planken maakt hij kasten is ziek. Het lijkt een saai bestaan, een leven in het licht. Maar hij wil het niet meer weten, dat oude boek is dicht. Ze schilderen hen, gelukkig in de bus en in de trein, gelukkig op de fiets met jou als doel, gelukkig met verstand, maar vooral met gevoel. Hij is gelukkig zonder geld, gelukkig zonder vrouw, gelukkig met zijn handen, gelukkig met jou. Mooi ook weer. Hartstikke mooi nummer, toch uh, Lucie? Ja, ik ja. vond hem ook heel mooi. Straks ja. uh, zijn uh, de fragmenten van de Dank liedjes van Patrick uh, op onze Facebookpagina natuurlijk ook uh, te beluisteren en te kijken. En anders komt hij gewoon even gezellig langs. Altijd welkom in de studio. <laughs> uh, dan nog een nieuwtje. Afgelopen weekend was de eerste race. ging de eerste race van start op het gloednieuwe circuit van Zandvoort. En... Uh, die startte om 12 uur in de middag en trok flink wat bekijks van vele bezoekers. Het evenement was dan ook gratis te bezoeken. En uh, veel enthousiaste toeschouwers vonden dat er echt van alles werd, was aangepast. Van hekken tot het asfalt zelf en natuurlijk ook de tribunes en de pitstraat is helemaal uh, gloednieuw. En uh, de collega's van Enna Nieuws hebben weer een mooie korte reportage voor ons uh, gemaakt. Op hun website, dus daar gaan we even naar luisteren. Na een maandenlange verbouwing werd het nieuwe circuit in Zandvoort vandaag officieel ingewijd met de allereerste wedstrijd. De Zandvoort Reborn. Een dag waar veel racefans naar uit hebben gekeken. Zeker weten, speciaal gekomen. Heel nieuwsgierig hoe alles eruit zag en ziet. En uh, ik sta met verbazing te kijken wat ze hier allemaal gedaan hebben. Voor de inwijding en voor dit evenement. Het is natuurlijk prachtig weer ervoor, dus we staan lekker in het zonnetje. Wat valt jou op? Ja, wat valt op? Dat ze werkelijk alles, alles hebben aangepakt. Van hekken tot, uh, tot nieuw asfalt in de, in, de, in de pitstraat, in de, in de paddock. Uh, tribunes die ze aan het uh, opknappen zijn. Hoe klinkt het? Het klinkt uh, te zacht. Er moet in minder demping, je moet luider, veel luider. En natuurlijk is het ook voor de coureurs een speciale dag. Nou, we hadden tijdens de kwalificatie wel een kwartiertje kunnen rijden, dus dat was wel nog eventjes heel gauw zien. Maar het was wel echt voor het eerst op screen. dus nu net voor het eerst met 60 auto's, dus dat was wel indrukwekkend. Ik rijd al van de jaren 60 hier. Dat is een flinke tijd en hoe heb jij naar deze nieuwe banen uitgekeken? Uh, nou, het was natuurlijk nieuwsgierig. Hè? We waren heel nieuwsgierig wat ze ervan zouden maken. Kijk, iets wat uh, theoretisch op papier gezet wordt, is altijd nog iets anders dan in de praktijk. En uh, nou, het lijkt in de praktijk goed te werken. Ik denk dat iedereen toch wel happy ermee is. Ja, ook de hele snelle jongens, die, uh, of laten we zeggen de snellere auto's. Volgens sceptici zou inhalen moeilijk zijn op het nieuwe circuit. Maar dat valt volgens deze heren wel mee. Nee, zeker niet. In de, zeker in Dan kun je met uh, drie, vier rijen dik auto's kun je daar uh, door de bocht heen. Het is heel gaaf. Als je hier ook de nieuwe bocht Huggels in hebt, als je daar naar beneden duikt, is het echt een heel ander gevoel. Het is echt heel gaaf. Ja, heel anders dan uh, voorheen? Ja, heel anders. Het is echt, je duikt er echt in en je hebt echt een veel, ja, het is veel breder, veel groter, het gaat harder. Je komt harder op de andere bocht aan, dus wat dat betreft is het echt veel mooier geworden. Het was een prachtige eerste racedag op het nieuwe circuit. En laten we hopen dat het weer net zo mooi is op 3 mei tijdens de Formule 1. Heb jij nog tips? Ja, laten we dat inderdaad hopen, ja, het mooie weer. Wat vandaag ook weer mooi het zonnetje schijnt. Dus dat is in ieder geval uh, goed nieuws. Uh, er is ook voor de Formule 1 een uh, speciale versie van het nummer Sandvoort van de Pasadena Dream Band gemaakt. Uh, hier even een klein stukje eruit. En dan gaan we alweer bijna op naar het tweede uur van Sandford Lunch. Ik vind hem toch wel heel grappig, deze versie. Wat vind jij ervan, Lucie? Ja, ik vind hem ook hartstikke leuk. Ja, <laughs> Lekker feestelijk. Ja, we houden hem zullen we hem ook in. hier op de radio nog wel eens gaan draaien. Ja, en Michel heeft natuurlijk ook een officieel nummer gemaakt, Beat Me, voor de, de thema-song van de Formule 1. Maar nu is er dus ook een Nederlandse, nou eigenlijk Zandvoortse versie. Ik vind het eigenlijk wel heel grappig. Het, nou, allemaal heel leuk. We gaan zometeen weer verder met het tweede uur van dit programma. En dan natuurlijk nog meer uh, live muziek van uh, Patrick Vos in de uitzending. We hebben nog het liedje van de Sidekick van Lucy. Ja. Nog veel meer nieuwtjes. En van alles en nog wat. Dat in combinatie met de heerlijke muziek natuurlijk van mij. Nou ja, van mij. Ik speel hem af. Maar <laughs> ze worden door andere mensen gezongen. je niet zingen? Ja, nee, ik ga niet nee, zingen vandaag. Nee, ja. Vandaag helaas niet. Dus uh, dat komt helemaal goed. En uh, we sluiten dit uur af met Little Raindrop van Maran en Daan. Onlangs uitgebracht, hun nieuwe single. Tot zometeen in het tweede uur van Zandvoort Lunch. So you said goodbye and then Little raindrop, little raindrop You were falling down again Little raindrop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 Now the clouds are opening up their arms, falling down won't be that hard. Let shine your troubles and you will see, you'll be where you have to be. Da da.